and <laughs>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 Clinton zal in Port-au-Prince spreken met president Preval over de coördinatie van de hulpverlening. De autoriteiten in Haiti zeggen dat 50.000 lijken zijn geborgen en dat het dodental op zeker 100.000 zal uitkomen. In een ingestort hotel in Port-au-Prince zijn de lichamen gevonden van vermoedelijk een Nederlands echtpaar en hun adoptiekind. Gevreesd wordt dat meer Nederlanders in het hotel zijn omgekomen. In Culemborg zijn zo'n 300 mensen bij een bijeenkomst geweest over de rellen in de wijk weide. Burgemeester van Schelven was blij met de opkomst die volgens hem hoog was. Maandag wordt bekeken of de noodverordening in de wijk wordt verlengd. In de wijk is het al tijden onrustig door conflicten tussen Marokkaanse en Molukse Nederlanders. De gemeente Culemborg wil proberen over twee weken te beginnen met de inzet van zogeheten buurtveiligheidsteams. Die bestaan uit een wijkagent en een aantal buurtbewoners. Zo'n 2000 koptische christenen hebben op de Dam in Amsterdam gedemonstreerd tegen het religieuze geweld tegen christenen in Egypte. Begin deze maand werden zes kopten doodgeschoten voor de kerk waar ze net een mis hadden bijgewoond. Volgens de demonstranten worden koptische christenen structureel onderdrukt in Egypte. PSV heeft de kwartfinale bereikt van het toernooi om de KNVB-beker... door een zege van 3-1 op Heerenveen. In Friesland kwam PSV voorrust op voorsprong door een doelpunt van Djurjak. Lazovic maakte er in de tweede helft 2-0 van. Sibon bracht de spanning terug door een doelpunt, 10 minuten voor tijd. In blessure tijd besliste Amrabat het duel toen hij de stand op 3-1 bracht. In de kwartfinale speelt PSV eind januari thuis tegen Feyenoord. Het weer in het zuidwesten regen, in de rest van het land sneeuw en lokaal ijzel. Het kan glad worden. Temperatuur rond het vriespunt. Tegen de ochtend buien, morgenmiddag geregeld zon. En het wordt 3 tot 7 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Net nu. The Grove Empire.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 I'm a man Mario R and Brother James Brown and Auntie M and Toto Two and all the party people to do that do. We'll dance and party till the early light. And say hey, we're having all night, so come along, come on, take a ride. There's a party over there that ain't no lie. We're we'll leaving here in a cloud of smoke and the that that that that, that, that that that that that's all, folks. be a Together we'll find reality. It's your personality, baby, that kept.